Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, straks om kwart voor tien. Uvo's, ruimte, rassen en buitenaards leven dat hier vlakbij rond zou zweven. Zelfs in Hilversum bij de VPRO. Ze schijnen daar in het gebouw te zitten, maar die worden vast binnenkort allemaal weer op straat gezet. Maar nu eerst in het zicht van de haven. Strak in het bak, rijk gedecoreerd, zullen ze zaterdag door Den Haag marcheren. De veteranen. Zaterdag is het 29 juni Veteranendag. Het hoogtepunt van deze dag is een defilé afgenomen door koning Willem-Alexander. Het is een eerbetoon aan militairen, waar dan ook ter wereld, die zich ingezet hebben om de vrede te bewaken. Maar niet voor Harm de Jong. Hij is 85, oud-matroos, hij heeft twee oorlogen meegemaakt... in Indonesië en in Korea, maar voor hem hoeft het niet, veteranendag. Hij voelt zich geen held, hij hoeft niet publiekelijk toegejuicht te worden. Het was zijn beroep, ik bedoel, piloot of politieagent, die juich je ook niet toe. Ja, het was zijn beroep, maar het heeft wel zijn leven bepaald. Hij heeft een haat-liefde verhouding met zijn oorlogsverleden en toch... Toch wil hij de herinnering levend houden. Laten we luisteren naar de door Jorrit Brennickmeijer gemaakte documentaire In het Zicht van de Haven. Ja. Door altijd gepraat word ik weer agressief, is je dat? Ik voel het aankomen. Ja, nee, maar dat meen ik hoor. Ik. Uh... Ik begin warm te worden. Ja, scheid er maar mee uit hoor. Want uh... als het erger wordt, dan, dan... dan gooi ik je zo vierkant de deur uit met de hele handel erachteraan. En uh... misschien word ik handtastelijk ook. Ik ben 85, maar ik ben niet gek. Ik ben nog flink hoog hoor. En dat is mijn leven geweest. Het is enkel mijn rottigheid, eerlijk waar. En, en dat werkt nog, dat blijft doorwerken, dat weet ik. Ik leer Harm de Jong kennen als een bevlogen verhalenverteller uit Amsterdam Oost. Geboren in 1928 en op het oog een vriendelijke, keurige oude man. Met een heldere geest vol herinneringen aan vroeger. Van je geschiedenis kan je leren. Als je geen geschiedenis hebt, dan heb je geen toekomst ook. Want dan weet je niks. Je weet niks van je, van je afkomst. Harm de Jong is ook een man die de littekens draagt van drie oorlogen. Als puber groeide hij op in de Tweede Wereldoorlog. En in de jaren 50 diende hij als beroepsmilitair in Indonesië en Korea. Een oorlogsverleden dat is zowel vervloekt als koesterd. Ik leef misschien erg in het verleden, maar het heeft zo'n impact op mijn leven gehad, die marine tijd, omdat ik zoveel meegemaakt heb natuurlijk. Leuke en rot dingen. De tastbare herinneringen in Harms appartement vormen een eerbetoon aan die tijd. Een verzameling die hij nu, in zijn nadagen, veilig wil stellen voor volgende generaties. Je bent vergeten als er niet meer over je gesproken wordt. Dan ben je vergeten. Dus die, is, oh. die thuis. Oh, dus die kleine is thuis? Ja, die is thuis. Nou ja, ik zie hem zondag wel. Ja, daarom. Hé, hey, je weet, ik heb een schilderij van de Evertse. Ja? En dat uh, wil ik schenken. Ja? Aan, uh, in Engeland, aan Bexel -en Ja. ja heb, je, heb je goede plek? Ja. Jij wil me wel helpen daarmee, hè? Jawel, dat wil ik, ja. ja. Kun jij Engels schrijven? Want jij spreekt je taal, hè? Nou ja, ik kan u er wel mee helpen en ik spreek niet met talen, maar ik heb daar wel uh, uh, computertjes en dat. Ja, tenzij ja, ten er tijd dan, uh, dan hoor je nog wel meer. Ja, dat is prima. Nou, dat was het dan. Ik heb geen nieuws meer. Nee, ik ook niet. Ik ben een beetje aan het rommelen en zo. Ja, doe je best. Oké. Okay. Dag, meisje. Doei. Doeg. Om de hoek, hier, waar ik hier zit, daar ben ik geboren, 200 meter terug. En ik kom uit een gezin van acht kinderen. Mijn vader was uitvoerder in de dakbedekkingen door heel Nederland. En uh, als er geen werk was, in die dakbedekking, zoals in de winter en zo... Ja, dan was het leiden hoor. Ik zal maar zeggen, een, een broek van mijn vader, die werd vermaakt voor een, een broek van ons... Een trui werd uitgehaald en er werd weer een truitje voor een van de kinderen. En dat werd allemaal gebreid en zo. En Je wist niet beter. Ik was twaalf jaar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. En ik had nog nooit horen schieten natuurlijk. Maar er stond er in tijd van een zucht hier in de Schaaglaan... weer geschud van het Nederlandse leger. God, mensen, mensen, wat ben ik geschrokken toen ze aan het schieten gingen. Ik... Uh... Mijn moeder pakte ons beet en ze ging uh, onder een, uh, een deurpost staan. Ze zegt, nou, er stort het huis niet in als, als ze bombarderen. <lacht> Stom natuurlijk. Maar uh, ja, dat was mijn eerste, eerste indrukken van de oorlog. En vooral na 43, toen begon het overdag en s'nachts schieten. Overdag op de Engelsen en s'nachts op de Amerikanen. En de gaatscherven die knalden, die allemaal over hier in de straat. Als, als kinderen die waren gewoon uh, aan het spelen en die gingen als, als er niet geschoten werd, gingen ze gaatscherven zoeken. Goeiedag. Busje vol met scherven. Dat lag gewoon in de straat hier. Het, uh, het was zo'n rare tijd. Hè? Misschien heeft het uh, ook een, een rol gespeeld in mijn latere leven. Ja, dat is waar hoor. Goed meneer. Hallo. Is dat, is dat uw racefiets hier in de gang? Dat is mijn oude racefiets. Uh, die heb ik al meer dan 40 jaar. En nu rijdt hij nog regelmatig Ik op? rijd nog, als het weer toelaat, Rij ik op de racefiets. Maar ik heb hem omgebouwd voor de sportfiets. En ja, ik moet natuurlijk ook rijden, want ik heb protheses in mijn knieën. En mijn knieën waren versleten. En lopen gaat moeilijk. En dan, uh, dan ga ik een blokje om en dan ga ik een uurtje of anderhalf uur fietsen. Het schort alleen aan uw knieën? Ik heb ook nog de ziekte van kroon. En ik heb twee jaar geleden een hartinfarct gehad. Hoe dat allemaal kan, weet ik niet. Maar ik rook niet. Ik drink één borreltje per dag. Ik eet gezond. Maar ja, je krijgt toch alles. Ja, Als je ouder wordt, dan krijg je dat natuurlijk. Maar ja, ik, ik blijf positief. Nou, dit is mijn huiskamer. En uh... Bloemen op het dressoir. U, u zorgt goed voor uzelf. U maakt het gezellig. Ik, uh, ik heb altijd bloemen staan. Ik, uh, ik ben gek met bloemen. En naast de vaas? Dat is mevrouw, ja. Was mevrouw. Hoe lang is ze al overleden? 18 jaar. Ik, ik, ik ben alleen. Ik, uh... ja, ik denk veel aan haar. Maar ja, uh, ik heb haar niet meer. Nou, en daar heb ik nog een foto van mevrouw. De laatste vakantie. Daar aan de wand. Na de Tweede Wereldoorlog, ik was draaier En ik wilde weg, ik, ik wilde wel varen. Je hebt de wereld om je heen. <lacht> ik kan ik het zo stellen. En uh, op aan, aandringen van mijn vader, die zei van... jongen, ga naar de avondschool, de machinistenschool op de Overtoom. Hij zegt, en dan ga je leren voor een machinist. Een machinist werkt in de machinekamer. Die zorgt voor de, voor de bewegende delen van het schip, hè. Dat schip vaart. Dat was mijn droom. Ik zat er twee jaar op. En toen kreeg ik bericht dat ik in dienst moest. En ik had geen zin in de landmacht. Mijn broer was al soldaat. En uh, ik had er geen zin in. Ik wilde varen. Dus... Uh, ik ben uh, naar de marine gestapt. En heb alle keuringen en alle testen doorlopen. En, uh, en ze beloofden mij dat ik uh, machinist zou worden. Maar, zeiden ze erbij, er is op dat ogenblik geen plaats voor een opleiding voor machinist. Dus teken nou als matroos, dan krijg je na... Ja, militaire vorming, die voor iedereen hetzelfde is. Een plaatsing in een klas voor machinist, opleiding machinist. Dat Ik ben naar huis gegaan, ik heb het tegen mijn vader gezegd, ik zeg zo en zo. En die zei van, nou ja, als zo'n zie je dat zegt, dan kun je dat aannemen. Dus uh, ik ben teruggegaan, ik heb getekend voor zes jaar. En uh, mijn militaire vorming zat erop. Ik vroeg vakverandering aan en er is niks van terechtgekomen. Want ja, uh, ik was zogenaamd te laat met aanvragen. Die, die, die selectieofficier die heeft mij gewoon bedonderd, want ze hadden matrozen nodig. Meer matrozen als uh, machinisten. Nou, daar ga je. En je kan niet meer terug, want je hebt getekend voor zes jaar. Je hebt niks meer te vertellen. En zo belandde ik als matrozen op de Evers. Uh, radio Vuurleiding, tweede klas. Nou, en dat was het dan. En dan ging ik naar de Evertsen. En met die Evertsen ben ik naar Indonesië gevaren. En uh, mijn trofeeën. Die... Het, het lijkt wel een museum hier. Ja, is het ook. Het, euh, mijn foto's, mijn marinefoto's hangen hier. En uw medailles hangen aan de muur? De Koreaanse hangen. vlag zie ik. Ook, ja. Die heb ik, die is, uh, mijn vrouw heeft die voor me gemaakt toen. Maar ja, hij verschiet een beetje. En ik, hier zie ik een foto van u als, nou, als matroos? Toen ging, naar, toen ging ik naar de Oost. Toen was ik uh, 21 jaar. 20 jaar, 21. In welke periode diende u? Uh, van uh, 47 tot uh, 54 en ik zie ook foto's van, ja, dat is van een al... schip. De Evertsen. Ik heb daar drie jaar op gevaren. En dat is mijn meest 41 tijd bij de marine geweest. En uh, nou die foto, dat is van de bemanning. En hier sta ik ergens. Hier. Het is maar een klein deel, want het, die bemanning van die Evertsen... die was een torpedojager. Een uh, Hollands bemanning is 240 man. Nou, mijn eerste reunie voor die evens heb ik in 1980 gehouden. Daar heb ik, die gehouden. Heb ik er nog een mooie foto van. Het houdt me nog elke dag bezig, elke nacht, kan je wel zeggen. Ik had nog veel meer, maar dat, uh, ik heb een hoop weggedaan al. Want ik ben een beetje aan het afbouwen. Kijk, ik ben 85 en wat uh, ja, wat gaat dat spul naartoe? Dat weet je nooit. Ik wil niet dat het op het terecht terechtkomt natuurlijk. Dat kan je toch zomaar niet uh, wegdoen. Er zit een, uh, ja, een geschiedenis aan vast. Voor mij, tenminste. Dat gaat allemaal uh, naar een plek waar het uh, veilig is. Die ik het ze gun, laat ik het zo stellen. Ja. Indonesië. Ja, ze hadden zich vrijgemaakt in 1945, 1946. In Indonesië. En die... Ja, die hebben natuurlijk geld nodig om wapens te kopen. En het is allemaal smokkelwerk natuurlijk. Dus er was een hele, hele smokkelbeweging aan de gang. En vooral tegen die kant van Singapore op, uit Sumatra vandaan. En we, we zochten prouwen op. En we controleren op smokkel allemaal. Hè? En uh, er was een landingsdivisie aan boord. Daar was ik ook uh, bij ingedeeld, jammer genoeg. En die moesten af en toe naar het land toe om uh, extremisten te zoeken. En dat was geen leuke baan, want ik, had een, uh, ik kreeg een soldatenuniform aan. Een helm op mijn hoofd en, en een lichte mitrieur, een Bren, in mijn handen. Ik had er nooit geschoten. En uh, ik word gedumpt op een strand. Met nog 60 man. En uh, nou ja, dan ga je. Maar ik, ik had een maat, dat was een schijner. Die zat er al een jaar voordat ik er kwam. Ik zeg tegen hem, het was een Fries, ik zeg, Wiep, ik, ik knijp hem als een dief. Ze schieten me zo van de strand af. Hij zegt, uh, blijf maar bij me, ik heb het meer meegemaakt. Nou, rennen, de alanghalingen, en, en, en nou, dan zit je in de bus. En we zijn gaan zwerven, want ik was iedereen kwijt. Want als je dat in die bus zit, je bent zo iedereen kwijt. En op een gegeven moment kwamen we in een kamp terecht. En dan zaten de maten, die zaten lekker kippen te roosteren. Weet je wel? En, en, en nou ja, die hadden er nergens last van. En, en er is niet geschoten, er is niks. Er waren geen ploppers daar. Maar ja, het, het hangt boven je hoofd. Spanning. En die spanning maakt je kapot natuurlijk. Ja, ik, ik deed mijn werk, maar niet met plezier. Ik, ik voelde me niet happy daar. Het, het, uh, ik vond het een pokkenland eerlijk. Als ik erover praat, krijg ik weer de pest in. Het potje er ook op, ja. Kijk maar, ik zal het hem even aanzetten. En het potje staat er altijd op. <laughs> Netjes, hè? Het schilderij is zo'n 80 centimeter bij 60 centimeter. De Evans in het midden, in een woeste zee, donkere wolken. Ja, echt uh, realistisch, ja. Het ziet als een zwaar bewapend schip eruit. Veel ja. kanonnen, 1, 2, 3, 4. Vier kanons. Acht uh, or uh, Een dubbelloops boven van 40 mm, uh, dieptebommenrekken en rails, torpedo, lanceerbuizen, acht stuks. Uh, nou, dat is wel genoeg, dacht ik. <laughs> is, het niet zo, is het niet vreemd om zo'n moordmachine in de woonkamer te hebben? Nee, dat is geen moordmachine. Dat is een, uh, hij beschermt en hij is kwetsbaar. Maar wel snel en heel goed bewapend. Het was een beschermd schip eigenlijk. Hè? Ik heb op diverse schepen gevaren bij de marine. Maar dit schip, dat, uh, dat deed me wat. En ik kijk er elke dag naar. En uh, het moet een goede, voor mij, moet het een goede plaats hebben. Ook voor mezelf natuurlijk. Want als ik dat aan de marine schenk... Of van het scheepvaartmuseum komt het in het uh, depot te hangen. Het komt er nooit meer van zijn leven uit. En dat moet een goede plaats hebben als ik er niet meer ben. Nou, dat gaat naar Engeland. Nou, naar Engeland? Ja, uh, kijk, het schip is in de Tweede Wereldoorlog in Engeland gebouwd. En dit was uh, de Scores, heette die. En, uh, tot na de Tweede Wereldoorlog heeft hij in Engelse dienst gevaren, uiteraard. En daarna is hij gekocht door Nederland... En, uh, en het was de gewoonte dat Engelse oorlogsschepen geadopteerd werden... door een, een stad of een uh, klein stadje. In dit geval bexhill Sea, dat was een kanaalplaats... of is een kanaalplaats in Engeland. En het bijzondere is dat in de, in de oorlog heeft uh, Bexhill... de hele bevolking die heeft meegeholpen om een inzameling te houden. En daar is het schip van gefinancierd. Bijzonder? Ja, dat is heel bijzonder natuurlijk. En mijn wens uh, mijn is, uh, het is een heel mooi schilderij... dat het teruggaat naar Engeland. Dat naar het schip, schip als het ware terugvaart... Ja, ja, het schip gaat terug naar, uh, naar Engeland, naar on Middels dit schilderij? Ja, ja. <laughs> Waar zou het dan moeten hangen? In de town hall. En, uh, ze zijn erg traditioneel, die Engelsen, dus ik denk wel dat het lukt... Dat hoop ik wel. De wereld is opgeschrikt door de plotselinge invasie van Zuid-Korea... door troepen van de Noord-Koreaanse Volksrepubliek. De Veiligheidsraad heeft in een tweede bijzondere vergadering... een Amerikaanse resolutie ingediend door Warren Austin aanvaard... waarin Noord-Korea beschuldigd wordt van vredebreuk. Voorts werd het alle leden der Verenigde Naties toegestaan... de Republiek Zuid-Korea te helpen. Amerika was het eerste land dat onmiddellijk met de hulpverlening een aanvang nam. Eenheden van de Amerikaanse vloot, waaronder het vliegkampschip Valley Forge... werden naar het strijdgebied dirigeerd. Talloze andere leden der Verenigde Naties, waaronder Nederland... besloten eveneens tot hulp aan Zuid-Korea. Terwijl de wereld in angstige spanning het verdere verloop ervan gadeslaat. We stonden al op punt om, om, om naar uh, Nederland te vertrekken. Hip, hip, hurra, iedereen. En toen zeiden ze, nee, we gaan alles klaarmaken. Want we gaan naar Korea... Nou, dan krijg je het geroezemoes onder elkaar natuurlijk. Waar ligt Korea en wat gaan we doen? En uh, ja, had de commandant gezegd, uh, we gaan daar uh, een week of zes naartoe. En dan worden we door een ander schip afgelost. Wat uit Nederland komt. En dan gaan wij over Amerika zo naar huis toe. Ja, maar dat ging niet door. We kregen opdracht om te blijven. En dan zouden we gewoon een toren maken van een jaar. Dus er kwam weer een jaar bij. En zo zijn wij naar Korea gegaan. Eissootje, e, eerlijk waar. En de stemming die uh, ging naar beneden. En onze voeding, die werd ook steeds slechter. Wij hadden een hele hoop eten meegenomen uit, uit Indonesië. gekeurd door een marine officier... Dat stond er ook nog op. En dat bestond uit meel, rijst en uh, gestoomde gehak in blik. Spersieboontjes in blik. Uh, aardappelen hadden we ook, maar die waren uit 1943 uit Australië vandaan. Die waren... Uh, hoe bruin waren ze? Erg bruin. En de meelbalen, die gingen heen en weer op een gegeven moment... van de meeltorren en de nasi, de kropen de maaien uit. En die plukte je er ook uit. Maar dat is onbegonnen werk natuurlijk, hè. Dus je at het maar. En uh, dat is ook zoiets, hè. Ontbijt en ons broodmaaltijd aten we niet van een bord, maar van een plankie. Dat, dat... Uh, ik ben net een hond dan. En... Uh, uh, onder een sieren of sieren van een bord, hè? Wij niet. Maar uh, bij de rinnen, wat ik daar gegeten heb, moest eten. Want ja, uh, je zit op zee. Nou, dat is toch niet normaal. Dat, uh, en, en dat stoten tegen mijn borst, weet je wel. Dan houden ze dat allemaal onder de pet, hè. Uh, weet je wat wel veel was? Er waren veel granaten. Ja, eerlijk waar. Een minuutje zat... Ik, uh, ik moest mijn leven wagen voor 32 Amerikaanse dollars per maand. Daar heb ik mijn leven gewaagd. Voor de Verenigde Naties. Treurig, hè? Dus ik kan me nagaan hoe rijk ik was. Ik had niks. Alleen een hoop ervaring. En nijd. En nijd. Veel nijd. Dear Mrs. Winterbourne, mayor of Bexhill-on-Sea. I write this letter on behalf of my father. He is a Dutch war veteran and has a special wish that may be fulfilled Bexhill -on -Sea. in Bexhill-on-Sea. Given the English origin of the ship, ago, he sees no better ship. safe haven for the painting. I really hope that you could fulfill the wish of my father by accepting the painting. With warm regards, Mary Balding, Daughter of Harm de Jong. Oeh, kijk. Uh. Een paar zware ordners. Nee, ja, dat zijn allemaal fotoboeken. Kijk, dit, dit, dit is in Korea: all-laden van tankers. Helikopter, die bracht post. Die event die werd neergeschoten een paar dagen later. Dit, dat krijgt mijn achterkleinzoon, die is nu uh, drie jaar. Ik maak een kist met mijn uh, belevenissen, zo'n beetje, wat ik toen meegemaakt heb. Mijn oorkondes krijgt hij ook. Dat is de bakker. Hoornblazer, ook overleden. Ook overleden. Hij woont in Tiel, geloof ik. Overleden, overleden. Het hele zootje weg. De winters, die viel ook in. Nou, en dat was koud. Maar we hadden geen verwarming aan boord. En als je dan je hangmat wilde, er hingen tegen dekken boven je zulke dikke ijspegels... door de condens allemaal van de bemanning. Dan moest je eerst die ijspegels eraf halen. Die gooide je op dek. En dan kon je pas in je kooi komen. Je, je kleedde je niet uit, want maar... <lacht> dat ging gewoon niet van de kou. Ja, als je daar vier, vijf uur sliep, als je kon slapen, dan was dat veel. Nou, en een patrouille duurde meestal uh, drie, vier weken. Dat, dat, hou je, dat hou je niet zo lang vol, hoor, eerlijk waar niet. Moe, ben je... Ben je ja, je, je leeft niet lekker en vuil ben je... En, uh, ja, je zit niet lekker in je vuil Maar dat is de jongheid... Als je weer gewassen bent en je bent weer uh, het mannetje... en je hebt een dagje even gepassageerd... Nou, dan kom je weer aan boord en uh, je gaat weer gewoon door. Want waar moet je naartoe? Dat, dat schip is je huis, hoor. En ik was altijd weer blij als ik aan boord was. Typisch, hè? En dan hadden we diverse acties, bombardementacties... Maar je weet niet wat je doet. Ja, je bombardeert. Maar je ziet geen vijand. Die vijand is een paar kilometer je vandaan. En die... Nou, en is het afgelopen en er zijn doden gevallen. Maar dat doet je niks omdat je het niet, uh, niet ziet. Het doet me na nou nog niks. En dan ga je weer verder met patrouilleren. En doelen zoeken en, en uh, wachten wat, wat, uh, wat ze zeggen. De oorlog heeft mij twee dingen opgeleverd. Dat is uh, mijn maten, kameraadschap en mijn vrouw. Want dat was mijn correspondentievriendin. En voor de rest... niks. Ja, je wordt daar geen steekwijzer van. Rattigheid, spanning. Heb ik nog last van? Nou ja... Heb ik nooit meer gevonden, zoveel. Zoveel kameraadschap. Want je kon op elkaar bouwen. Als er wat was, dan... Uh, ja, uh, je had altijd een steuntje aan elkaar. En die, uh, je vertrouwde op elkaar. Als ik onder dek zat, dan nam ik gewoon aan... dat mijn uh, maten, ik noem het maar maten, goed opletten. Want ik deed het ook, als ik boven zat. Als ik uitkijk was, of ik was roerganger of weet ik veel. Ja, dan moest ik zorgen dat mijn maten veilig waren. He, daar moest ik voor zorgen. En deed je dat. Dat is kameraadschap, zonder wat te zeggen, voor elkaar instaan. Je hebt elkaar doorheen gesleept. Ja, Dat is heel bijzonder, want die kameraden heb ik nog steeds... Wat zit hier nou? In? Dat is de laatste onderscheiding die ik gehad heb van de Koreaanse regering. Een gouden medaille nee, met een kleurige lint? Geld, maar die Koreanen maken alles goud. Dat is een medal of peace, hè? Mooi ding, hè? Medeong. Ja, pa, met mij. Ja? Pa? Ja, ik heb nieuws uit Bergheel. Wat zeg je? Ze willen het schilderij graag hebben. Oh, dat is leuk. En uh, de burgemeester die, uh, die neemt het uh, in ontvangst. Oh, dat is maar heel de, wel leuk. De rode. De oh. Uh, ja. Stellen ze dus voor ja. om het uh, het, uh, het schilderij niet in de town hall uh, te hangen, dus in het gemeentehuis. Ja. Maar ze willen het dus opnemen in de collectie van het gemeentemuseum. Oh. Want uh, kijk, dan kunnen ook veel meer mensen naar het schilderij kijken. Ja, ja, tuurlijk. Dus, nou ja, kijk. Uh, en uh, dus nog uh, wat, want uh, in hetzelfde museum waar het schilderij komt, er is later in dit jaar is er een, ook een tentoonstelling over Beck in de Tweede Wereldoorlog. Oh ja, nou ja, dat klopt dus een beetje. Dan, uh, dan krijgt hij daar een, een, een, een mooi plekje. Nou, ja. Ben dus je er blij mee dat het daar gaat hangen? Ja, ja, natuurlijk. Oh, oké. Okay. Nou, meisje. Dat, uh, dat wil ik u even mee te delen, want het is toch wel een leuk bericht, zo. Ja, ja, ja, ja. Nou, we horen wel wanneer. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Dag, meid. Ik spreek u wel. Hoi. Doeg. Nou, is het, uh... zo. dat. Zo. Dat, dat was mijn dochter. <laughs> dus het uh, een schilderij dat gaat naar een museum in Bixville. Nou ja, het komt mooi terecht. Wel een opluchting, dat het daar naartoe gaat. En er uh, komt weer wat anders te hangen. Heeft u al iets in gedachten? Ja, de magere brug. Na een afwezigheid van ruim drie jaar... loopt haar majesteits torpedobootjager Evertsen... met de UNO-vlag in top de thuishaven van den Helder binnen. Als onderdeel van de zeestrijdkrachten van de Verenigde Naties... heeft de oorlogsbodem van juli 1950 tot half april van dit jaar... dienst gedaan in de wateren rondom Korea... De bemanning van 240 koppen die zo lang van huis is geweest wacht een overweldigende ontvangst. Heel Dan Helder is uitgelopen om de torpedobootjagers te begroeten. Kijk, wij waren de eerste die terugkwam uit Korea. Wij kregen een prachtige ontvangst, een mayoneerskapel die stond aan de wal. En er stonden een hele hoop familieleden. Nou, hiep, ze zijn weer thuis, gelukkig. En toen viel er een steen van me af. En toen dacht ik, nou ben ik thuis. De Everton heeft tijdens zijn dienst in het Verre Oosten gelukkig geen enkele treffer geïncasseerd en ook geen verliezen geleden. Zodat de vreugde bij de aankomst algemeen en onverdeeld kon zijn. En uh, met trom gingen de zieken en uh, die werden van boord afgehaald. Nadat alles al weg was. En toen kreeg ik daarna twee maanden verlof. En. Uh, ik kon gelijk weer aan de bak en er werd helemaal niet naar gekeken... of ik nou in Korea had gezeten of in de Oost, of weet ik veel waar. Je ging gewoon weer varen. En, en ze wisten helemaal niet wat er aan de hand was. Er werd helemaal niet gekeken naar onze gevoelens of, of wat we meegemaakt hadden. Dat kwam later pas, als ze klachten kregen, zoals ik... Kijk, ik heb het even opgezocht waar eh, Bexhill ligt. Kijk, dat ligt hier. In het zuiden van Londen. Bexhill-on-Sea? Ja, en dat, bij Hastings in aan de andere kant Brighton. Die drie jaar die ik daarna nog gediend heb. Nou ja, die heb ik met een hoop pijn en moeite uitgezeten. Met de ene overplaatsing naar de andere. Want ik heb, geloof ik, 15 tot 20 overplaatsingen gehad. Maar ze wilden me nergens hebben, want ik, uh, ik was niet handelbaar genoeg voor ze. Want ik paste niet meer in het straatje van de marine. Ik, uh, ik was dat ontgroeid. Want jong of sieren, jonge officieren, jonge onderofficieren die helemaal geen oorlogservaring hadden. en uh, die jonger waren als ik. En als je zegt, nee, dan moet je zussen zo. ik gelas je dit en ik gelas je dat. moet je bij mij niet beginnen met ik gelas want dat is echt de marine, hè? toen die tijd. Ik gelast je. Dat is een order. Nou, dan zei ik van... Uh, op mijn rug, zei ik dan. Ja, ik hou niet van machtenwillust. Hun macht die lag in de galons, in strepen. Maar niet in hun kennis. Ik kon het niet meer. Het, het, ik kon het niet meer opbrengen. Je valt buiten de boot dan, zal ik maar zeggen ik stoot overal mijn kop natuurlijk ja hij is helemaal in plastic gepakt kartonnen een bescherm hoest er omheen gemaakt uh, zoals we dat noemen zeevast. vast <laughs> nou en een, een touwtje om hem uh... <laughs> vast te houden natuurlijk dus die moet wel veilig aankomen? Ja, hij, hij komt ook wel veilig aan. Als het vliegtuig niet neerstort, dan uh... <laughs> komt die veilig aan. Als ik dan in Engeland kom, dan wordt er een hele uitpakkerij natuurlijk. Hè? Ik ben er helemaal klaar voor. Uh, ja, over een paar minuten gaan we weg. Hè? <laughs> nou, we wachten maar af hoe het afloopt. hier in Amsterdam, ben ik met ontslag gegaan. En uh, ik ben twaalf uur later ben ik begonnen als uh, brugwachter. En dat beviel me wel. Het regelen van het scheepvaartverkeer en het innen van havengeld. En, uh, ja, en, en je bent bezig met het landverkeer. Men zegt wel eens het is een, een saai baantje, maar ik heb het altijd druk mee gehad, eerlijk waar. De eerste twintig jaar, dat was wel leuk, en, uh, maar de maatschappij die wordt harder. Zeventig uh, jaar begon dat al. Ik was als chef ook geworden in die tussentijd. En omdat de, uh, de maatschappij agressiever wordt, werd ik het ook. Ik, uh, ik ging me afzetten totdat uh, nou ja, de bombarsten Als iemand wat tegen me zei, wat me niet zinde... of het nou een automobilist was, of een, of een voetganger of een fietser... dan was het mis. Dan, dan, dan, uh... En om de raarste dingen had ik dat ook, hoor. Helemaal geen aanleiding of zo. Maar uh, ik weet het niet. Ik, uh, ik zag dingen wat een ander niet zag natuurlijk. Anders, anders gebeurt dat niet. En dan werd ik... Uh... Pff, ik werd heel warm. En dan, dan, dan plofte ik, eerlijk waar, dan, dan zag ik niks meer. Dan, dan, uh... Nou, dan kregen ze een rost van me... of ik trapte een, een deur van een auto in elkaar. Dat, dat... En als ik zei, van, als je eruit komt, dan breek ik je nek. Nou ja, ze konden eruit komen. Dan lag ik weer te rollen over die brug heen. Ik heb een trambestuurder, die sloeg ik spotverdomme in twee klappen neer. En dan gaat hij zijn geziek melden. Die stond me ook voor rot te schelden. En meldt hij zijn ziek, komt die baas van mij. Wat heb je nou weer gedaan? Ik zeg, ik heb die kerel voor rot geslagen. Ik zeg, die bemoeit zich met mijn werk en begint te schelden. Ik zeg, en als je doorgaat, kom je hier maar naartoe. Die dus slaan ik je ook te kleren. Zo ging het, hoor. Ik werd steeds zwaar En weet je wat de pest is? Ik heb een harde stem... Ik kom agressief over. Het werd steeds slechter met me. Toen uh, ja, ik eruit ging, ik werd afgekeurd. Dat ik niet meer met het publiek omgaan. Dat was de, het officiële, ja. Ik kon daar niet mee omgaan. Ik was agressief, zeiden ze. Ja, dat klopt ook wel, maar ik wist niet waarvoor. Een paar jaar later ben ik uh, voor de eerste keer eigenlijk op PTSS uh, gecontroleerd... door een psychiater hier in Amsterdam. En dan gaat het balletje rollen. En PT 6 dat was een nieuwe ziekte een posttraumatisch traumatisch door oorlogsomstandigheden. Vanaf mijn twaalfde jaar heb ik enkel maar rottigheid meegemaakt. Toen ik de dienst uitging. 14 jaar. En uh, TSS, die PTSS uh, die uitte bij mij dat ik... Uh, ik kon niet met conflicten omgaan. Daar ging ik tegenin. En, en uh, ja, dat, word, dat escaleert op een gegeven moment. Dus ik ontloop alles. Ik leef hier alleen. Ik heb niet eens een radio aan. Ik blijf heel rustig. Ik zit een beetje in mijn krant te lezen. En, uh, pak mijn fiets als het knap weer is. En ga ik even, even weg. Ik zoek geen conflicten meer. Als ik ze krijg, dan begin ik te schreeuwen. Nee. <laughs> maar dat helpt ook allemaal niet. <laughs> maar ik zoek het niet meer op. Ik zal uh, tot aan mijn dood toe een uh, eventje blijven denken. Dat kan ik niet laten rusten. Dat laat je nooit meer los en, en omdat ik er, ja, uh... Dus die onrust blijft? Altijd. Tot aan mijn dood toe. Now, I'm just here ready to welcome everyone and to introduce uh, Councillor Francis Winterbourne, the town mayor, to say a few words. I'd like to welcome you here, Harry. Yes. Um, and I know you've brought us a nice picture. Yeah. We're desperate to see it. Yes. <laughs> um, I think it's wonderful that you've brought this to us, and we're very honoured. <laughs> Thank you. Let's put it down in the window. go over there and get that. Okay. Oh. oh, I see. Isn't that wonderful? Oh, it's gorgeous. It's, it's very atmospheric, isn't it? They're in my house under a spot. Yeah, we'll need a spot on it, Julian. In this house, he had the lights on Yeah. Brilliant, isn't it? Isn't it lovely? It's beautiful. Oh, yes. There's some British destroyer. This course. Don't you know on there, are you home? I sleep here. <laughs> <laughs> Andrea, sure that's love. And this is what does just my walk. Um, thank you. No ah. okay. thanks. Huh? Wat well, moet yes. ik nou zeggen? Mijn English language is uh, very bad. <laughs> I'm uh, I'm glad I have a good place and ja, uh, yeah, wat heet tevreden? Ik ben tevreden. Yeah, he's pleased to yes. Yes, it stay here. Well, okay. Yeah. nou ja. Yeah. He has a lot of pleasure from it yeah. being here. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. yeah, yeah here is he is in a good place yes it will be in a good place don't yeah, you worry yeah. we'll look after it for you um, and that's his thanks yeah oh. yes <laughs> that was it good thank you very much indeed now i've been blank over and out <laughs> oh <my laughs> now, <yeah>. <laughs> okay <laughs> Wow. Yeah, that, eh? Lovely. We'd like to get a photograph now. Just a bit, yeah, a bit fresh higher. Fresh high. Not too much, but that's, right? that's, that's it, that's yeah. it, that's good. Okay. if you look, it's my smile. Here we go. I'm just going to get down a bit. I know, I always make people chuckle and take a photograph. There we go, thank you, that's good. Okay. That's good. Okay. Is that right? OK, okay. In het zicht van de haven was een NTR-documentaire gemaakt door Jorrit Brenninkmeijer. Eindmontage Arno Peters. Eindredactie Ottoline Rijks. Harm de Jong herinnerde zich een lied dat zo af en toe klonk op de Evertsen. Wat moet dat eenzaam geklonken hebben tussen al die oude aardappels... die dansende baden? die mannen en geen vrouw... Hier zijn Frankie Jankovic en de Marlin sisters. skirt you off. That night with you, lady went first, we met, we danced in a world of blue, how can my heart forget, blue were the skies and blue were your eyes, just like the blue skirt you wore, come Like the blue skirts you wore. Alles blauw. En weet u dat ze daarvoor komen? Voor het blauw. Althans, volgens Koen Vermeeren. Koen Vermeeren is hoofdstudium generale aan de TU Delft. Hij is ufoloog en hij is ervan overtuigd dat ze bestaan. En in die ufo's dat daar buitenaardse beschavingen in huizen. En weet u waarom ze komen? Voor de blauwe ogen.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 En dat was een, een groot rond ding met gewoon echt vierkante vensters. vensters. En de kozijnen die je vroeger eigenlijk ook ziet. En hoe snel wij ook... Uh, uh, in, uh. Uh, hij bleef voor ons zitten. Het was zo beangstigend en eng. En eigenlijk hebben we er sinds dit is nu twee jaar geleden met niemand over gesproken. <totst>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 Ja, nee, ik ben daar ook heel blij om. Dat. Dit was. Um, ja, ik heb nu toch een blaadje. Anton de Goede heeft hier dit blaadje gescheurd. En dan nou weet ik dus niet meer precies waar ik nou. Het komt natuurlijk ook door die. Door die. Door die. Door die, door die, door die, door die. Komt gewoon door die. Door die door die ufo's en door die buitenaardse wezens, dat dat nu gebeurt. Gerrits Kalsbeek maakte dit en dit werd eerder uitgezonden in het VPRO-programma Studio It's daar. Ik heb toch nog wel een toevoeging, luisteraars, want eh, vrijdag zijn er documenten vrijgegeven van de British National Archives. En in die documenten daar staat in dat er in het Verenigd Koninkrijk waar er 60 jaar lang twee speciale ufo-ambtenaren van het ministerie van Defensie. Er was ook een speciale telefoonlijn... waarop ufo-waarnemingen konden worden gedaan. In 2009 is die telefoonlijn gesloten. Want in 2009 had het ministerie het helemaal gehad met de ufo-meldingen. Er kwamen dat jaar 643 binnen. Drie keer zoveel als normaal. Maar dat bleek dus te komen door de Chinese lampionnetjes... die heel erg populair waren. Daar zitten dus kaarsjes in. Alleen in 1978, toen was het nog erger. Toen kwam de film Close Encounters of the Third Kind van Steven Spielberg uit. En ja, toen waren er nog veel meer meldingen, 750 meldingen wel. Um, het het UFO-meldpunt is dus gesloten, maar dat voelt dus voor de ufologen als een soort van samenzwering. Zij zijn overtuigder dan ooit. Ja, iedereen ziet wat hij wil zien en hoort wat hij wil horen. Wat voor de een lawaai is, klinkt voor de ander als muziek in de oren. Wat dacht u bijvoorbeeld van dit? Ja, dit hoort bij de Tour de France. De Tour de France die begint zondag. Uh, zaterdag 28 juni. En wij gaan het niet hebben volgende week zondag over de prestaties, over de doping. Nee, wij gaan het zondag hebben over de sferen. De sferen van de Tour de France. De mensen langs de weg, de reclamekaravaan. Jeroen Wilaert heeft vorig jaar van alles geregistreerd. En hij heeft dit jaar heeft hij in dus interviews gemaakt bijvoorbeeld met toon, Tour icoon Raymond. En legendarische Nederlandse wielrenners. En Bauke Mollema. Dat gaan wij volgende week horen. En wij gaan volgende week ook naar Rome. Want in, het is ook 100 jaar geleden dat Godfried Bomans werd geboren. En Angelo van Schaik die gaat door Rome lopen. Op basis van het boek dat Godfried Bomans over Rome schreef. wwwhollanddocnl slash radio. Dat is onze Site. En wij zijn er volgende week weer hier zometeen we het journaal. Daarna de sport. Tot volgende week dag. Da, da, da. Laten we even kijken naar de cijfers op slide 12. Is Tom er trouwens al? Die zou vanuit huis meekijken via Link? Ja, ik zie dat hij net inlogt. Ja, ik ben er hoor. Ah, mooi.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 En, Duitse topwetenschapper waarschuwt. Computerverslaving bij kinderen leidt tot vervroegde dementie. Dat en meer in Karobrandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2. Kom 7 juli ook naar Noord-Hidja's Kids. Net als het grote festival, mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas. Dit is Radio 1.